Het weer, het is regenachtig en daarin komt overdag weinig verandering. Maxima van 10 graden op de Wadden tot 20 in Zuid-Limburg. Zondag ook buien, Koninginnedag afwisselend wolken en zon. Tot zover het NOS Journaal. Ja. ANWB Verkeersinformatie op de A12. Tussen Den Haag en Utrecht staat nog steeds een file tussen Reewijk en Nieuwerbrug. De lengte wordt wel steeds korter, nu nog 2 kilometer en het komt door wegwerkzaamheden. Dat was de Verkeersinformatie.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 Laten we hopen dat de weergoden ons in de zomer wat beter gezind zijn. Te beginnen met een zwoele Koninginnedag komende maandag. We hebben nu ook een lintje, laat die oranjegekte ook maar losbarsten. Maar ook die koperen ploert moet zich toch ook zo langsbrand... een beetje meer gaan laten zien. Laten we maar snel beginnen met een hartverwarmende aflevering... van Vlucht in het Verleden met amusement uit lang vervlogen tijden. Kort voor Koninginnedag, een feestelijke uitzending. 30 april, de verjaardag van Juliana. Beatrix zelf echter is op 31 januari jarig. Haar twintigste vierde zij in 1958. Ter gelegenheid daarvan en het op handen zijnde bezoek aan de West... maakten de gezamenlijke omroepen een nationaal programma getiteld... Goede reis en tot spoedig ziens. Diverse artiesten treden op in een verjaardagsprogramma dat de instemming van hare koninklijke hoogheid mocht verwerven. Zo staat het in de informatie van het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. De muzikale begeleiding is van het Metropoolorkest. Het was in totaal 104 minuten. Dus ik heb er even een en ander uit moeten halen. Hoofdzakelijk de instrumentele of instrumentale delen moet ik zeggen. We gaan ruim 54 jaar terug in de tijd. Het is 31 januari 1958. Het zijn de gezamenlijke omroepen op Hilversum 1 en Hilversum 2. En tot spoedig ziens aan de vooravond van de reis van prinses Beatrix naar de west treden de volgende artiesten op in een verjaardagsprogramma dat de instemming van haar koninklijke hoogheid mocht verwerven Corrie Brokken, Andrea Domburg, Lia Dorana, Connie Stuart, Maria Zamora Jan de Cler, Leon Combe, Paul Godwin, Tony van Hulst, Co Ikelaar, Dom Kelling, Guus Oster, Wim Sonneveld, Otto Sterman, het duo Willy Walden en Piet Muizelaar, het Rob Matna trio, de Golden Rock Steel Band uit Sint-Eustatius, het Rooms-Katholiek Jeugdcentrale Koor uit Vught onder leiding van Broeder Le Dantius en het Metropoolorkest onder leiding van Dolf van der Linden. Een heel enkele keer kun je je zo gelukkig voelen... dat je de bomen en de vogels en de bloemen ziet alsof je ze voor het eerst ziet. Luister maar eens naar Corrie Brokken. Brokken met warme steun van Sam Nijveen... in een liedje van Dol van der Linde en Willy van Hemert. Er staat een man op u te wachten. We gaan hem zes minuten de kans geven om te zeggen wat hij op zijn hart heeft. Jan de Klerk. Ja, nou is onze kroonprinses dan twintig jaar geworden. Dat zou je nou op twee manieren kunnen bekijken. Je zou kunnen zeggen... No, no, wat blijft de tijd, zeg, wat is die alweer groot? En je zou ook kunnen zeggen... Twintig jaar, wat heerlijk jong nog. Zo bekijk ik het nou. Ik denk onwillekeurig aan de tijd dat ik zelf nog twintig was. Jong en mooi. Ja, dat kun je je tegenwoordig niet meer voorstellen. Vroeger, heel lang geleden, hebben de mensen van me gezegd met een prijzende klank in hun stem: Een mooi jongetje wordt dat, het jongetje van de Claire. En tegenwoordig zeggen ze op een heel andere toon: Mooie jongen is dat geworden, die jongen. Maar alle gekheid op een stokje, dat was dat een heerlijke tijd. Toen ik nog jong was, toen ik nog twintig was. Moet je eens even nagaan. Dat is zo ongeveer de tijd dat je tot het besef komt dat je op straat niet meer mag vechten. En dat je op straat geen belletje meer mag trekken en zo. Je doet het natuurlijk wel, maar het besef heb je. En dat is ook zo wat de tijd dat je in de maatschappij komt te staan. Zo helemaal onderin de maatschappij. Als je ouders dan meneer tegen je zeggen, dan zeg je, doe niet zo gek. En als belangrijke meneer geen meneer tegen je zeggen, dan zeg je... Oh, die zien me zeker niet voor vol aan. Laten we nou maar eerlijk zijn: vol ben je. Vol ideeën, vol idealen, vol voornemens en vol min. Min of meer. Min voor het meisje van je dromen, waar je niets tegen durft te zeggen en die je op een gegeven moment dan maar eens een hoogdravend briefje schrijft. Je vrouw, ik neem de pen om u te schrijven. Als dat ik vrijgezel ben, sedert twintig jaar En dat ik dat beslist niet langer meer wil blijven Dus als u mij als man wil hebben, zeg u het maar Ik heb mijn brood, ik zit niet belabberd in de kleren Wat op mijn kamer staat, is allemaal van mijn Ik zou haast zeggen, zou u het niet er eens proberen mijn naam is Hans, je vrouw, wilt u mijn grietje zijn? Ik neem de pen, omdat ik niet durf te zeggen... dat ik gewoon wegloop te loeien van de min. Dus als u trouwen wil, aan mij zal het niet leggen. Ik help wat dat betreft, u wel het bootje in. En wat mijn zang betreft, daarop heb ik geen noten. Ik vind u aardig. Maar mijn smaak is niet zo fijn. Ik hou van uien en ik hou van spek met krooten. Mijn naam is Hans, je vrouw, wil u mijn grietje zijn? Je vrouw, ik ken u nou al veertien dagen. Al ken u mijn dan niet, dat is toch geen bezwaar. Ik neem de pen ter hand om u uw hand te vragen. Als u er een hebt, dan komt de rest wel voor mekaar. Ik weet niet zo goed hoe ik het allemaal moet zeggen, want als ik mooi moet praten, doet me alles pijn, maar ik hoop het later wel eens uit te kunnen leggen. Mijn naam is Hansje vrouw, wil u mijn grietje zijn? Als u maar ja zou zeggen, voelde ik me als een vorst. Dat zou ik u allemaal gaan schrijven als ik maar dorst. Een van de vele deugden van het Nederlandse volk is... dat het onder geen omstandigheid een blad voor de mond neemt. Dat we schrijvers als bijvoorbeeld Remco Kampert bezitten... die dit ten volle beseffen. En dat we acteurs hebben die bij gelegenheid... hun beste krachten aan de verheerlijking van deze volksdeugd wijden... is iets om oprecht dankbaar voor te zijn. Ik neem het blad weg voor de monden van... Andrea Domburg en Guus Oster. Zou je niet eens dag zeggen als je binnenkomt? Daar. Hoe was het? Hoe was wat? Nou, je werk. Wat anders. Oh, mijn werk. Gewoon. Hoe bedoel je? Gewoon. Oh, net als altijd. Oh, net als altijd. Ja, gewoon. Gewoon. Oh ja, gewoon, gewoon. Ja. Iets gebeurd, post geweest? Zeg je? Ik zeg wat ik al jarenlang zeg, als ik thuis kom van mijn werk. Iets gebeurt, post geweest. Nee. Wat nee? Niets gebeurd, geen post geweest. Jammer. Hoezo jammer? Hm? Nou, gewoon Jammer. Oh, gewoon, gewoon jammer. Ik begrijp je niet, wat bedoel je eigenlijk met hoezo jammer? Ik bedoel wat ik zeg. Je zei niks, je vroeg wat. Je vroeg, hoezo jammer? Nou, dan vraag ik dus op mijn beurt, hoezo, hoezo jammer? Hoezo vraag je dat? Hoezo wil je dat weten? Hoezo wil ik wat weten? Wat is het eigenlijk een raar woord als je het zo vaak zegt? Welk woord? Hoezo. Hoezo, hoezo. Nee, ik bedoel het woord, hoezo. Als je het zo vaak zegt, dan... Dan wordt het zo'n raar woord. Vind je dat? Nee. Nee, dat vind ik nou niet, nee. nee ik vind het niet raar dan andere woorden. Ik geloof ze de meeste woorden raar worden als je ze vaak zegt... bestedingsbeperking, bestedingsbeperking, bestedingsbeperking. <lacht> nou ja, het is op zichzelf al een raar woord. Nou, neem dan raar zelf. Dat wordt ook een heel raar woord. Zeg het nou eens vijf keer achter elkaar. Nou, toe dan. Um, nou, raar, raar, raar, raar. Nee, nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, ik, ik vind het niet echt raar woorden. Een beetje vreemd misschien, maar niet echt raar. Raar. Wat vind je raar? Nou, ik vind het raar dat jij raar geen echt raar woord vindt worden. Vind je dat raar? Waarom? Hoezo waarom? Oh, zeg alsjeblieft, laten we erover ophouden. Het is iedere dag hetzelfde. We zijn nog in vijf minuten bij elkaar... of ons gesprek is in een gepriegel over woorden ontaart. Of zou dat bij alle mensen zijn die lang getrouwd zijn met elkaar? Nou, ik geloof dat die meester helemaal geen mond meer open doen tegen elkaar. Wij priegelen tenminste nog. <laughs> Zouden wij elkaar nou niks meer te zeggen hebben... Dat is toch niet de bedoeling van het huwelijk? Ja, nee, wat is dan de bedoeling van het huwelijk? Nou, de bedoeling van het huwelijk lijkt me juist dat je elkaar steeds meer te zeggen hebt. Oh, bewarmen. Hoezo bewarmen? me? Eh, nou, gewoon bewarmen. Hoezo, hoezo bewarmen? Oh, daar gaan we weer. Het is een ziekte. Weet je, misschien is onze aanpak verkeerd. Hoezo, pardon. Nou, ik bedoel, als je thuis komt, hè? iedere dag verloopt het op dezelfde manier. Ik kon je de sleutel in het slot steken, ik kon je de buitendeur sluiten, door de gang sloffen. Sloffen? Slof, he, slof ik. ik? Ja, je sloft een beetje. En, en dan hoor ik je jas ophangen en, en, en, en dan kom je binnen en ik zeg dag, jij zegt dag. En je gaat zuchtend zitten ik vraag hoe het was, jij vraagt hoe wat was. Nou, zo gaat het maar door. Ik vind net een boemeltrein. Ja, maar zo gaat het toch overal? De mannen komen moe thuis van hun werk en te, ze sloffen hun huis binnen en hun vrouwen vragen hoe het was. Ja, maar daar hoeven we ons toch niet bij neer te leggen? Ja, wat wil je dan? Zo gaat het toch eenmaal? Goh, onzin. We slaan die hele sleur van hoe was het, hoe was wat gewoon over... En we, en we plonzen meteen midden in een gesprek. Ja, wat voor gesprek wil je dan plonzen? Oh, over iets belangrijks, over toneel of over een boek bijvoorbeeld. Jij wilt dus hebben dat ik binnenkom en met de deurknop toch in mijn hand... over een boek begint te praten. Trouwens, over welk boek? Nou, uh, het laatste boek van François Sacan bijvoorbeeld. Dat heb ik niet eens gelezen. Nou ja, ik ook niet, maar daarom kunnen we het toch wel over hebben. Nou, nou, begin dan maar. Ik? Ja, ja het was jouw idee. Hmm. Uh, nou, uh, het schijnt heel goed verkocht te worden, hè? Maar dan moet jij invallen. Ik kan niet helemaal alleen opknappen. Huh? Oh, ja, ja, ja. Ja, dat zeggen ze, ja. Ja, ik sprak laatst nog iemand en die zei ook dat het zo goed verkocht werd. Hè. Hij zei, nog traatgif van de hand, zei ja. die, zei die iemand. Wie was dat dan? Nou, gewoon iemand. Dat, dat doet toch nou niet toe. We praten over boeken en we praten niet over iemanden. Ik weet verder niks meer. Dus misschien toch maar beter om het eerst te lezen. Nou, het ging toch wel lekker, vond ik, hè? Ik stel me toch iets anders voor van een echt gesprek. Iets briljanters, uh, iets sprankelenders. Iets weet je waar het geloof ik aan ligt? Nou? Oh. aan onze volksaard. Pst, pas op. Wat is er? Zeg alsjeblieft niks kwetsends. Ik zeg toch niks kwetsends? Nee, maar je begeeft je op een gevaarlijk terrein. Ik wou alleen maar zeggen dat onze volksaard zich niet zo leent voor een sprankelende conversatie. Dat is toch niet kwetsend? Nou, nou, dat is net op het randje. Neem dan nou bijvoorbeeld Italiaan, hè? Ik hm. wil wedden dat het daar heel wat uitbundiger toe gaat als de man van zijn werk thuis komt dan hier. Ja, zei je wilde niet dat ik voortaan als Italiaan ben je binnenkom plonzen? Hm. zou er niks op tegen? Hè? Goed, ik zweef van mijn scooter. Ik huppel het huis binnen. Ik zwaai de deur open en ik roep. Ja, wat roepen ze daar ook weer? Oh ja, ciao, Maria! Gezondheid! Huh? Hoezo, gezondheid? Nou, je het toch? er wel, nee. Ik zei ciao. Dat betekent iets, iets, iets als, als dag. Oh, nou, ja. nog eens over. Ciao, Maria. Ciao, Roberto. Eh, eh, ciao, Maria. Ciao, Roberto. Nou, erg sprankelend is het nog niet. Nee, nee, wacht eens even denken wat. Oh ja, ja, ja. Mangiare, mangiare. Wat is er te mangiare vandaag, Maria? Wat? Mangiare, te eten, te beken. O oh ja, bieten. Bieten. Ja, dat is nou een typisch Italiaanse volksvoedsel. Waarom zeg je niet liever meteen kroten? Nou goed dan. Macaroni, Roberto. Oh, mijn lievelingseten. Hoe heb je zo geraden? Waar is mijn mandoline? Daar moet bij gezongen worden. Maria, waar is mijn mandoline? Hij hangt niet in een haakje. Maria. Roberto, ik moet je iets vreselijks bekennen. Ik heb hem verkocht. Verkocht, Maria! Porca miseria, met mandoline, mijn enige verstrooiing, verkocht! Ik heb hem verkocht, Roberto, een macaroni, voor je te kunnen komen. Maria... <tie> Maria, stil maar, stil maar, stil maar. <tie> non sputare nella carrozza. Kleintje, het geeft niet. Oh, je zei altijd dat je zoveel van macaroni. Stil, maar huil niet. We zullen sparen jaren en jaren. En ik hoop voor een nieuwe mandolina. Mooier en molto groter dan deze. Maria, kop op. Maria, ciao, Maria. Ciao, Roberto. Wat ga je doen? Ik ga het op een vino drinken zetten. Nou. Ik geloof dat we nou wel uitgesprankeld zijn. Ja, nou, het was kort maar even. Nou, maar toch zit er iets in. Ik zou bijvoorbeeld iedere dag als een andere buitenlander binnen kunnen komen. Dat vind wat wat, wat wat afwisseling. De ene dag als Griek, Homerus citerend, En de volgende dag als Turk of als, als Luxemburger. Luxemburger? Hoe is dat dan? Nou, oh, dat vissen we wel uit. Of als Rus, als Rus. Andreef. Andreef daar. Moedertje, mijn duifje. Dan vooruit, dan zegt hij niet terug. Uh, uh, uh, vadertje, Rasputin, mijn beertje. Ja, Rasputin, ik dank u. Nou, vind je dat nou zo erg? Alle vrouwen waren gek op maar Die man was een gevaarlijke krankzinnige. Ah, wel nee. Hoezo, ach wel nee, dat weet toch iedereen? Ach, nou ja, dat zeggen ze. De mensen zeggen zoveel. Nou Ja, met jouw valt gewoon niet te praten. Hoezo niet? Nou, nee, niks, hoezo niet. Gewoon niet. Hoezo gewoon niet? Nou, gewoon, gewoon niet. Nou, zeg. Zeg, eten we echt bieten? ja. Heb je er wat op tegen? Het is net of de laatste niks anders dan biet eten. Dat doen we. Ja, die indruk die had ik al. Ja, waarom? Nou, gewoon. Noem je dat gewoon? Ja, nou, dat noem ik gewoon. Nou, wat je maar gewoon noemt. Hoezo? Hoe bedoel je? Ik zeg, hoezo? Ja, ik versta je wel. Ik vraag jou, hoe bedoel je? Hoe bedoel ik wat? Nou, ja, dat, dat, dat moet ik dat weten. Ik weet nu jij wat bedoelt. Hoezo? Nou, zo? zo? He, he, eindelijk, zo. Hoezo, zizo? Gewoon, zo klaar, afgelopen, punt, uit. En in de volgende facet van het juweel de Nederlandse kleinkunst schittert een roemrucht duo. Willy Walden en Piet Muizelaar. Ja, die zaak moeten we toch eens even uitzoeken. Ik ben niet zenuwachtig, ik ben niet zenuwachtig, ik ben niet zenuwachtig. Oh, de directeur gaat net telefoneren. Ik zal maar even wachten. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ben niet zenuwachtig. Wees meer, verdien meer. Uw persoonlijkheid is uw kapitaal. Ik ben niet zenuwachtig. Ik ben niet zenuwachtig! Ja, binnen. Meneer, meneer de directeur. Eh, Jansen, wat is er, jongen? Ik heb heel weinig tijd. Huh? Eh? maak het een beetje kort, hè? Wat scheelt er aan? Meneer, ik kwam vragen of ik een tientje opslag zou kunnen krijgen. Opslag? Wat? Waarom? Heb je nog nooit gehoord van bestedingsbeperking? En jij komt om opslag. Waarom dan? Nou, ziet u, ik verdien nou 60 gulden in de week... ...maar omdat het CBH geen woning voor me had... ...heb ik er eentje moeten huren in de nieuwbouw voor 25 gulden in de week. Exclusief drie, drie gulden verwarming en een gulden voor de centrale vuilafvoer. Dus ik hou maar 31 gulden over voor een vrouw met zes minderjarige kinderen en een inwonende grootvader met een of been. Zodoende wou ik u vragen of... Ja, een ogenblik Janssen, wacht maar eventjes, hè. Ja, ik luister en ik noteer al. Ik ben niet zenuwachtig, ik ben niet zenuwachtig. Juist, goed begrepen, dat komt dus op vier ton. Nou, dat valt me nog erg mee ook. Zeg, en tachtig mil voor de bijkomende kosten, dat is mooi, zeg. Prachtige zaak, ja. Zeg, luister eens even, hoeveel provisie eh, krijgt die man op? Dertig mil. Zeg, weet je wat je moet doen? Ja, weet je wat je moet doen? Stuur die man een extra doseertje van een mil of tien. Ja, een kleinigheid. Ja, dat is in elk geval een stimulans voor verdere transacties. Ik heb het goed begrepen, dus dan komt dat totaal op 520.000 gulden. Oh. Goed zeg. Nou, ik zal het even overmaken hoor. Uh, bonjour. Ja, ja. Zo Jansen, en wat zei jij ook weer? Nou, meneer, ik, ik wou graag twee tientjes opslag hebben. <lacht> Want, eh... Uh... Ik, ik verdien nou 60 mil in de week, ja, 60, 60 gulden bedoel ik natuurlijk, maar om, omdat het CBH geen vrouw voor me had, heb, heb ik er eentje moeten huren in de nieuwbouw, voor 25 gulden per week, exclusief drie gulden voor zes sukkelige kinderen met, met een minderjarig been. En een... Dus ik bedoel dat als u het missen kan, ik ja, heb niet zenuwachtig. Hallo, hallo ja. Zeg Gerritsen, ben jij daar weer? Zeg, vertel me eens dus even, oh zo zo zo, wordt er nou totaal 4 miljoen? Oh. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik ook al zo'n klein beetje gecalculeerd. Ja, en dan komt er nog een miljoen bij voor die kleine pasjes. Dus dat hele, dat hele komt ongeveer op 5 miljoen. Oh. Ik zou zeggen Gerritsen, dat doen we dan maar, hè. Ja, ik kom straks wel even bij je aanlopen, dan kom ik even tekenen. Ja, bonjour, dag Gerritsen, je hoort nog van me. Nou Jansen alsjeblieft ter zaken. Nee, ik zou graag drie tientjes opslagen. Ik verdien nou uh, 60 miljoen in de week. <lacht> Hoor ik er 60 miljoen of je een emmer leeg wordt. <lacht> nee. Nou Jansen, alsjeblieft nou ter zaken blijven, hè? Zeker wacht. Daar er eens even aan me. Als ik het goed begrijp, dan heb je uh, een andere vrouw. Nee, meneer, nee, nee. Nee, meneer, een andere grootvader. Nee. Wat? Nee, nee, ik ben een beetje zenuwachtig. Nee, maar dat komt omdat het CBH geen woningformaat heb ik een grootvader moeten huren in de, in de nieuwbouw voor 25 gulden in de week. Exclusief 3 gulden voor een sukkelige vrouw en, en een gulden voor de, centrale, voor de centrale afvoer van de kinderen. Nee, nee, ik, ik, ben, ik ben niet zenuwachtig. Ja, ogenblikje Jansen. Uh, zo, moet er een miljoen bij? Nou, dat valt me erg mee, zeg. Ja, de prijzen beginnen flink te zakken. Ja, dat is prachtig. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, die hele affaire die komt nu ongeveer op zes miljoen. Dat is allright, afgesproken. Ja, prachtig bonjour, Gerritse. Ja, Janssen, luister eens even. Ik heb er toch nog weinig tijd. Ik moet nodig weg. Uh, drie tientjes opslag, zei je, hè? Vier. <lacht> nou, vertel jij me nog eens even kort en zakelijk. Wacht, ik moet het even noteren. Zes uh, miljoen moet ik dus meenemen. Zo, ja. Ja, Janssen? Nou, ik, ik vroeg uh, vijftientjes opslag, want... Uh... Ja, ja, ja, dat weet ik nog wel. Vanwege die grootvader, nietwaar? Wat is dat dan met die grootvader? Wat doet die grootvader? Sukkelen. <laughs> Sukkelen? Waarmee? Met, met zes minderjarige benen. Zo. <laughs> is, het, uh, is het nog zo'n springen in het veld? W wat zegt u? Ja, wat wil die grootvader dan? Die grootvader die wil niks, meneer, maar ik heb, ik heb een woning moeten huren voor 25 gulden in de week in de nieuwbouw. Exclusief drie gulden voor de verwarming van mijn grootvader en een, en een gulden voor een minderjarige vrouw. Voor, u, voor uw grootvader? Nee, nee, meneer, dat is mijn vrouw en nou blijft er maar 31 gulden over voor een verwarmde vrouw en 6 miljoen sukkelige kinderen. Nou, oh, oh, oh. nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, maak je nou niet zo zenuwachtig rustig, Jansen, rustig. Je bent zo nerveus. Je wil opslag hebben, nietwaar? Waarom? Omdat ik een woning heb moeten huren in de nieuwbouw voor 25 gulden. En mijn grootvader... Ja, stop maar, stop maar. Ja, ik voel het wel. Ik moet je helpen. Ik zal een en ander even noteren. Jansen... Uh... Oh, krijg ik opslag, meneer? Nee, maar ik zal proberen een goedkopere woning voor je te krijgen. Even tijd voor een sprookje. Een West-Indisch sprookje. En daarvoor hebben we iemand uit Suriname, Otto Sterman. Anansi, dat is de spin. De spin die volgens de West-Indische negervolklore... het slimste en het verstandigste dier is. Zoals hier Rijntje de Vos. De spin Anansi, die speelt in tal van West-Indische negervertellingen de heldenrol. Over het algemeen zult u merken dat Anansi steeds de sprookjes de baas is. Wanneer u dus straks in de Surinaamse vertelling de naam Anansi zult horen noemen... dan weet u nu, Anansi, dat is de personificatie van de spin. Dat wil dus zeggen, de tot mens, de tot persoon geworden spin. Deze vertelling heet Het huwelijk van aap. Er was een grote drukte in de dierenwereld... Al de dieren uit het woud waren bij elkaar gekomen... om op de dag na volle maan op de zandvlakte te verschijnen... waar een grote vergadering zou worden gehouden. Er moest een beslissing genomen worden over het lot van vriend Tijger... die zich schuldig had gemaakt aan het ergste misdrijf dat een dier kan doen... wel grove belediging van zijn moeder. De aanklaagster... De verdachte en de getuigen, ze ondergaan een scherp verhoor. En daaraan kwam vast te staan dat vriend Tijger... hij had zich schuldig gemaakt aan een doodzonde... en daarom moest die de allerverschrikkelijkste dood... die een dier maar kan bedenken. Puma stelt voor om hem van de hongerdood te laten gaan. Tapir wil hem eerst radbraken en dan zien ophangen... Slang voelt er meer voor om hem te roosteren op een zacht vuur. Of om hem met een gloeiende tang het vlees uit zijn lijf te knijpen... totdat hij doodgaat. Een ander wil hem levend vullen. Maar de vrouwendieren? Nee, nee. Ze vinden deze straffen eigenlijk niet verschrikkelijk genoeg. En ze willen eerst nog wel eens horen het oordeel van Kees Keesie, de aap. Want hij is de rechtsgeleerde man van de crew toe van de vergadering. Hoe of ook wordt geroepen... Kees Keesie kon niet tevoorschijn. Tot eindelijk, dan merken ze... dat hij is helemaal niet op de vergadering gekomen. Eindelijk staat er een dier op... en die zegt dat hij hem heeft gezien. Een paar dagen geleden... mooi aangekleed en in een plezier... dat zelfs voor hem erg vrolijk was. Kees Keesie, hij had aan de spreker verteld... dat hij was verloofd... en op weg naar Apenstad waar hij zou gaan trouwen... met het mooiste, het liefste en het zachtste spinnetje dat ooit aan trouwen toe was geweest. Daarna was er niemand die nog iets had gehoord of gezien van Kees Keesie. Opeens roept de reiger, de schildwacht... Ja, daar komt Kees Keesie aan. En ja hoor, enkele ogenblikken later staat hij voor de stoel van de voorzitter. Met een stomme verbazing kijken ze allemaal naar Kees Keesie. Hm, geen wonder, want hij geeft wel aanleiding daarvoor. Kees Keesie, die anders altijd tot in de puntjes was gekleed en gekapt... Hij ziet er verschrikkelijk en ontoonbaar uit. Zijn hoedje was ingedeukt. Het lint dat hangt aan flarden erbij. Zijn boord was losgerukt, zijn das was hij kwijt. Jas en broek waren gescheurd. En aan zijn gezicht... Nou... Aan zijn gezicht kon je zien dat er waren scherpe nagels tegenaan geweest. Aan alles kon je merken dat hij had gevochten met een tegenstander... die niet voor de poes was. Als Puma vraagt... waarom hij vandaan komt... En hoe het komt dat hij in zo'n toestand is? Antwoordt Kees Keesie zeer opgewonden. En de woorden die blijven hem bijna steken in zijn keel. Van mijn bruiloft. Sinds gisteren ben ik getrouwd. Ja, en mijn vrouw die zegt dat ik te veel naar de mooie bruidsmeisjes heb gekeken. Ze heeft me gebracht in een toestand waarin jullie mij nu zien. De vrouwen dieren ze glimlachen. Ze zeggen dat ze hebben medelijden met hem. De mannetjes dieren noemen hem gewoon een stommeling omdat alleen uit ijdelheid, zonder te denken aan de gevaren, hij gegaan is in een altijd durende slavernij. De zaak tegen de tijger kan verder gaan. Kees, Keesie, ze vertellen hem over de vergadering en ze nodigen hem uit om een straf te bedenken die past bij de misdaad van de tijger. Kees, Keesie, hij denkt niet zo lang na, want nog maar net hebben ze hem alles verteld of hij spreekt deze woorden. Geachte vergadering, laat vriend Tijger trouwen. Het is waarschijnlijk alweer een hele tijd geleden. Twee oude mensjes die zo nu en dan door de nauwe, vuile en bochtige straatjes sloften met hun draaiorgeltje. Het was een heel oud orgeltje. Als je het nu zou horen, zou je zeggen: Oeh, wat vals. Maar nu het herinnering is geworden. Nu is er bij de mensen in die straatjes alleen maar een lief en vrolijk melodietje achtergebleven. En het wordt met de tijd liever en vrolijker. Lia Dorana zingt Barbarie, Barbara. La rue Montorgueil, à la goutte d'or. Avec Barbara, son époucherie. Mon arrière-grand-père qui était jeune alors. À jouer de l'orgue, l'orgue de barbarie Et par tous les temps, à tous les carrefours Lui beau ténébreux, elle vrage et les blondes Chantait le printemps, l'espoir et l'amour Chantait pour tout le monde Et chantait pour eux bah, Marie. Mais quand le printemps est là, les lilas ont fleuri, Et qui pleure vendredi, le dimanche rigolera C'est ainsi va la vie, Barbara Barbara, Barbara Barbara, Barbara du de, des bourgeois, passant tout plein d'or Passant plein d'orgueil et rempli de morgue een peu d'or, ça leur fera du deuil. Il avait oh, horreur du vieil orgue, mais ça plaisait bien aux petits amourus. Ami, maçon, à la mère, broch. En même, le rappeur lançait tous voyus, un sou de leur poche, pour la petite chanson. Bah, j'ai tout Paris, d'accord grande printemps, elle a le lilas fleuri, et qui pleure vendredi, le dimanche rigolera. C'est ainsi va la vie, Barbara. Barbara, Barbara, Barbara, Barbara. Mais vers 1900, mon aiguille a mort, alors qu'il jouait la valse nouvelle. Il a dit tout bas, il faut pas s'endormir, faut pas s'endormir sur la manivelle. La pauvre Barbara est morte de chagrin, lors de fut vendu à Saint-Ouen peut-être. Aujourd'hui voilà, mais j'ai ce refrain qui vient de mes ancêtres et qui dit comme ça. Oh, bah bah! Yes, bah Change my life! la Annie Stuart, en haar verhaaltje op muziek gaat over een kus. Een eerste kus bovendien. En wat nog meer is, een eerste kus bij Maanlicht. En dat draait dan verder voorlopig, tenminste, de hele wereld om. En natuurlijk, ja, het is Italiaans. grand amore che m'ha legato a te vorrei baciarti ribaciarti per sognare le frasi dolce car che susurravi a me il primo bacio al chiar di luna l'ho dato a te mio primo amor E fu quel bacio una catena che incantinato il nostro cuore. La luna ci guardava, la luna ci diceva, amarsi è tanto semplice. Baciati vi sognati, sognati sorridete, e questo è il vero. Amor, il primo bacio al chiar di luna, l'ho dato a te, mio primo amore. Non ho baciato più nessuna da quella notte di splendore. Si amarsi è tanto semplice. RIMANI ACANTO A ME Tutti i miei baci al chiar di luna I voglio darli solamente a te.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 Al chiar di luna, I want to give only to Het grote cabaret van Nederland, als we het zo eens mogen noemen... heeft iemand afgevaardigd naar deze nationale kleinkunstmanifestatie. Een kostbare parel die we niet graag zouden afstaan aan Amerika... zelfs niet in ruil voor een zending Silk Stockings. Hier is hij, Wim Zonneveld. Goedenavond, goedenavond, dames en heren. Ik ga twee liedjes voor u zingen. Twee liedjes over Amsterdam. Ik ben zelf wel geen Amsterdammer, tenminste niet van geboorte... Maar ik vind dat er voor de radio al zoveel liedjes gezongen worden... over New York en over Parijs en de laatste tijd over Berlijn. En tenslotte zijn wij Hollanders en het weer is overal slecht nu, Dus we hoeven ons niet te schamen. Ach, Holland is zo slecht nog niet, hè. Telkens als ik van vakantie thuis kom en weer in mijn eigen bed lig... helemaal uit, dan denk ik bij mezelf... waar zijn de aardappeltjes zo blommig? Au! Oh. Waar is de su vet? Oh. ik zit heus niet als ik in Italië ben te zeuren hoor, om bruine bonen met spek. Maar ik vind knoflook iets, zeg. En dan op je nuchtere maag. En knoflookaroma blijft trouw tot in de dood, zeggen ze wel eens. Zeg, hebt u dat nou nooit als u in het buitenland bent... en u staat in uw pension of in uw hotel voor het raam en het regent buiten... dat u aan Holland denkt... En dat u naar een woord zoekt, een woord dat alles omvat wat Holland aan goeds heeft. rode daken, groene weiden, een wit scheepje op een blauw kanaal. In zo'n stemming zou je natuurlijk kunnen zeggen... Holland. Maar je? Yeah. Dan denk je aan bestedingsbeperking, hè? Ze hebben nu al een beetje over de ellende van de bestedingsbeperking heen. Weet u wat ze nou weer uitgehaald hebben in Amsterdam? U weet toch, wij hadden toch die moeilijkheden met die ei-tunnel, hè? Dan hadden ze een speciale telefoonlijn aangelegd tussen Amsterdam en Den Haag. dat ze elkaar niet meer aan te vragen. In Den Haag de regering, in Amsterdam de gemeenteraad. Twee toestellen, elke kant één. En nou vanaf aanstaande maandag, vanwege de bestedingsbeperking... moeten ze het samen doen met één toestel. Ja, dat is vervelend hoor. Dan hebben ze in Den Haag alleen het gedeelte om door te spreken... en in Amsterdam alleen het gedeelte om door te luisteren. <lacht> er is nog een woord wat je kunt zeggen in toestemming als je aan Holland denkt. Je zou kunnen zeggen... Dries... En dan denk je wel aan rode daken, natuurlijk. Maar ik heb een woord gevonden. Als u dat hoort, dan zegt u... Ja, dat typeert Holland helemaal. Smeerkaas. Ja. En iets zoals de Limburgers het uitspreken. Smeerkees. Want dat is wel heel wat anders, hè? Maar smeerkaas. Ik weet nog goed, ik stond in mijn hotel vorige zomer. Ik stond naar buiten te kijken. Het regende. Er komt een auto voorbij. Hij stopt. Een Hollandse auto. Er komt een Hollander uit. Ik ga hem af. Ik zeg... Smeerkaas. Weet u wat hij zei? Ach, duvel op. <tie> Waren is het publiek zo fantastisch als in Holland, behalve op zondagavond? Nou, het is een klein beetje gemeen om het te zeggen, hoor. Want het publiek op zondagavond is eigenlijk overal slecht. Je leest dat wel eens in vakbladen, hè? Zondagavond, of de duvel ermee speelt... zondagavond zitten er echtparen in de zaal met sukke gezichten. En dan zeggen ze wel dat dat komt omdat ze de volgende dag weer moeten beginnen. Maar dat is natuurlijk onzin. Want een hele hoop mensen beginnen niet eens op maandag. Ik geloof eigenlijk dat het hier aan ligt. Die echtparen vooral, die zien elkaar te veel op zondag. <tied> Kijk eens, door de week is dat wat anders. Hè? Door de week staat een man vroeg op, gaat naar zijn werk komt tussen de middag even thuis. avonds zien ze elkaar ook maar even. Ze leven veel meer. <tied> maar zondags gaat het anders. Zondags, dat doet een man om te beginnen al iets wat hij door de week nooit doet. Hij neemt... Een bad. En dan gaat hij weer iets doen wat hij door de week nooit doet. Hij gaat zijn eigen huis bekijken. En dan ziet hij allemaal dingen die hij door de week nooit ziet. En dan zegt hij tegen zijn vrouw, waarom hangt dat schilderijschrift? En dan zegt zijn vrouw, doe maar doe alsjeblieft een plezier en ga met de kinderen wandelen. Dan neemt hij zijn kinderen en gaat wandelen. Maar u weet, kinderen kunnen vragen. En twee kinderen kunnen meer vragen dan twaalf professoren beantwoorden kunnen. Vader neemt ze mee naar een lunchroom, geeft het meisje een taartje... het jongetje koopt chocola. Bij het eerste slokje morst het jongetje al een klein beetje over zijn zondagse blousie. En dan doet vader iets wat mannen zo heerlijk onhandig kunnen. Met die grote hand wrijft hij over die vlek. <lacht> Waardoor die vlek zo groot wordt, het jongetje gaat huilen... krijgt een draai zijn oren, het meisje huilt mee uit solidariteit en het is bal. Dan komen ze buiten en dan gaan de kinderen weer vragen. Dan willen die kinderen bijvoorbeeld weten als een wesp op een brandnietel gaat zitten... Vader ziet een karretje met appel en peren, laat de kinderen eten. Dan komen ze thuis waar moeder zit te wachten met het eten. En dan wil er niemand eten. dan zegt moeder: aha, zeker gesnoept. Nee, zegt vader. Ja, zegt het jongetje. Vader gooit zijn bord neer, gaat naar het voetballen. En zo verloopt de zondagmiddag. Maar dan komt de zondagavond. Het zondagavondeten verschilt hierin van het zondagmiddageten: dat men s'avonds dat eet wat smiddags is overgebleven. <lacht> Koud met een augrikkie. En daarbij maken ze dan een blikje open, bijvoorbeeld een blikje sardientjes. We hebben sardientjes in onhebbelijkheid. Sardientjes zitten met z'n twaalf in zo'n klein blikje, weet u wel. Aan dat sardineblikje zit een speciaal lipje. En op dat speciale lipje past een speciaal sleuteltje. Dat sleuteltje is nergens te vinden. Eindelijk vinden ze het onder in de theebus tussen de touwtjes... Vader neemt het sleuteltje, zet het op het speciale lipje... draait het een speciaal slagje om en het breekt. Dan neemt vader de schoenlepel mep tien minuten op het blikje... snijdt zich in zijn vinger, moeder haalt de joriumtinctuur... vader gooit de joriumtinctuur over tafel... dan neemt moeder het nagelschaartje knipt het blikje open, dan is het blikje eindelijk open. De sardientjes zien eruit als puree, vader heeft zich in zijn vinger gesneden... moeder heeft een grote olievlek over het japon. De kinderen zitten te janken en dan komen ze s'avonds bij ons in het theater zitten. Ja, en dan kan ik er ook niks meer aan doen. <lacht> Dames en heren, mijn eerste liedje is een klein beetje ernstig. Er worden weinig ernstige Hollandse liedjes gezongen... want de meeste Hollandse artiesten vinden dat Hollandse liedjes... belachelijk klinken als ze ernstig zijn. Nou, ze klinken niet belachelijker dan in het Frans, als je het Frans tenminste verstaat. En als u het leven in een grote stad een beetje kent, een grote stad waar de mensen zo vaak langs elkaar heen leven, dan zult u het liedje zeker waarderen. Het liedje heet Een zomerdag bij ons aan de gracht.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 Zeg, ik ben deze zomer voor het eerst weer eens naar Duitsland geweest. Ik weet niet of u er weer geweest bent, maar wat zijn ze daar aardig, zeg. Was een land, jongens. Was een volk, jongens. Wat zijn ze daar aardig, zeg. Ik vond ze daar veel aardiger dan hier, vond u niet? Zeg, en de douane, wat is die aardig, hè? Stelt u zich voor, ik ben even over de grens geweest in de middag, eventjes maar. Even naar Kevelaar, heen en terug. Ik kom terug, ik sta bij de grens, mijn pas kwijt. Ik zeg, Her, het Zolbeamter, ik heb mijn pas verloren. En aardig, wat denkt u dat hij zegt? Ach woe. Ach woe. Koken ze toch niet zo so betooit hard? <tie> Ik zei, ja, maar het is wel ik heb mijn pas verloren. Toen zei hij, Zijn ze Hollander? Ik zei, Ja, ik ben Hollander. Schuren ze es! Ja, daar moet je dan weer even van wennen hoor, dat betekent niets. Ik zei, Ja, je schuren ze ik ben Hollander. Toen zegt hij, Zingt u dan dat u Nederlands bloed is? Ik zeg, Oh jee, daar kan ik de tekst niet van. Toen zegt hij, Gaat u dan maar door, dan ben u een Hollander. <lacht> Dames en heren, ik ga nog een liedje over Amsterdam zingen. En ik wil u van tevoren vast waarschuwen. Zo'n liedje over Amsterdam gaat altijd over hetzelfde. Altijd over een paar grachten, over een draaiorgel, over de Westertoren, over het Leidseplein, het Rembrandtplein. En je kunt zo'n liedje helemaal niet anders maken, want ik heb het geprobeerd met het Torbekkenplein. Ik kom ermee bij de fara en dan zou je toch zeggen de fara, hè? Afgekeurd. Afgekeurd op de naam Torbekken. Een keurige man van liberale huizen. Ik weet, ik weet wel, het, het is tenslotte geen romantisch plein, die waar. Het is tenslotte maar een, een autoparkeerplaats. Maar het is toch zo erg geworden. Als je tegenwoordig in een behoorlijk gezin over Torbekken... Ik had het laatst nog over grote staatslieden, over Colijn, over Drees. Ik zeg Torbekken. De vrouw des huizes zegt, wacht even tot de kinderen naar bed zijn. Zo erg is het. En die man was zo keurig, die man was zo keurig... dat als hij een dame in het bad hoorde zingen... dan ging hij met zijn oor aan het sleutelgat. Zo keurig was hij. <lacht> nou, en dan en, en dan... en neem dan de torens, de torens in zo'n liedje. Hoort u ooit een liedje over de Schrijfstoren, over de oude kerkstoren... over de nieuwe kerkstoren? Hoort u ooit iets over die toren die we hebben op de Bos en Lommerweg? Ik weet niet of u die kent... Die hele moderne, de kit <lacht> Niet te gebruiken. Trouwens, het zou niet klinken ook, hè? Achter de kit. <lacht> nou, en dan de grachten. De herengracht, de keizersgracht, de prinsengracht. Je kunt ze alle drie gebruiken. Als je het single noemt, begint zo'n liedje al onfatsoenlijk te worden. <lacht>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 En ik hoef lekker niet te lachen om die ene conducteur Die zo beroemd is om zijn gein en om zijn lollige humeur Ik hoef voorlopig niet te lezen wat Jan Spierdijk ervan zei Voor het Hollands Festival hoef ik dit jaar niet in de rij Maar toen het puntje bij het paaltje kwam Had ik doodgewonnen hemwee naar Amsterdam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 kroonprinses, in u reeds vaak uw denken richt op later taak. Gij jonge vrouw, die er levens levensvreugd, het eigen huis en volk verheugt, Laat beide kringen, groot en klein, twee vreugdebronnen voor u zijn. Word in gezondheid lang bewaard. Kom tegenspoed die niemand spaart, wees als uw volk. Dat tegenwind slechts spoorslag tot volharding vindt. Vaar gouden einderste gemoed, breng aan de best een zuster groet, draag van dit land de liefde mede en maak uw levensreis in vrede. Tot ziens. Aan de vooravond van de reis van Prinses Beatrix naar de West presenteerden we u een verjaardagsprogramma dat de instemming van haar koninklijke hoogheid mocht verwerven. De medewerkenden waren Corrie Brokke, Andrea Domburg, Dia Dorana, Connie Stuart, Maria Zamora, Jan de Clerc, Leon Combe, Paul Godwin, Tony van Hulst, Co. Ikelaar, Tom Kelling.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 U hoorde een feestelijk programma uit 1958. Getiteld Goede Reis en Tot spoedig Ziens van de Gezamenlijke Omroepen. Destijds op 31 januari uitgezonden ter ere van de 20ste verjaardag... van toen nog prinses Beatrix. Het was aan de vooravond van haar reis naar de Nederlandse Antillen en Suriname. Met alle op handen zijnde gekten van komende maandag... leek me dat een hele mooie vlucht in het verleden. Wat gaat er eigenlijk gebeuren met Koninginnedag... wanneer Alexander de Koningscepter gaat zwaaien? Gaat het Oranjedag heten in de toekomst of Koningsdag? Blijft het eigenlijk wel dezelfde datum? Het zal de feestgangers volgens mij niet zo'n zorg zijn. Dat denk ik althans, als het maar gezellig is. Dit is Radio 1, u bent te gast bij Vlucht in het Verleden van Max. Ook best wel gezellig. Samen met technicus Jimmy van de Beek. We zijn er nog tot zeven uh, uur in de ochtend... en blijven het de rest van die nacht dus ook heel mooi en leuk maken... met bijzonder radiomateriaal uit vervlogen en minder ver voorbije tijden. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Een Leven Lang. En daarin is de gast wijlen Margreet van Horen. Graag tot zo.